Volgens de politie is er geen concrete verdenking tegen hem... maar is een aanhouding in zo'n geval niet ongewoon. Gistermiddag viel bij wegwerkzaamheden een portaal boven de weg om... mogelijk doordat er iemand van de wegwerkers tegenaan reed. Er vielen één dode en een gewonde. De A9 bij Amsterdam Zuidoost is inmiddels weer vrijgegeven. En dan het weer. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Af en toe schijnt de zon. In het noorden is er kans op een bui.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 Een miljoen mensen Op dat hele kleine stukje aarde Die schrijft je niet De wetten voor. Die laat je in een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 Als hij ballen in de muur en niemand.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 Wat gaan we nog meer doen? Uh, we hebben natuurlijk de Zandvoorts nieuws in het kort. En ik zou zeggen, wat verder nog ter tafel komt dit tweede uur. Oké, okay, nou de tafel is groot genoeg voor je, dus dat <laughs> gaat helemaal goed komen. Uur twee van Zandvoort op zondag. Een zondagmiddag in Zandvoort. Ja, gewoon een lekkere, lekkere zondagmiddag. En geniet ervan van de radio, je enige echte eigen lokale radio, CFM Zandvoort. En dan gaan we al onderweg. Hier is Sir Duke van Stevie Wonder. Music is a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 And yeah.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 CFM Text TV, op kanaal 45. En kijk je digitaal via SIGO, dan ga je naar kanaal 40. 24 uur per dag, CFM TV, met de laatste nieuwtjes en het geluid van CFM. We were in love with the sun. We were in love with the sun, sipping on My head up in the clouds, but when I look back now, ain't nothing else I would do.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 the summer on you. Even lekker meedozen op de zondagmiddag met deze nieuwe single van Sam Velds. Wat is hier heerlijk? Hè? The summer on you. En ook deze plaatviertje terug in de Euro Breakdown van CFM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 We're them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 We were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoke mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. take told through the darkest of days. Having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 Ook bij CFM was men natuurlijk uh, razend enthousiast. En nu zult Jesper Rasch, als hij zich vrij kan maken van zijn wielerverplichtingen, want het is nogal een, een behoorlijk wielertalent. Uh, als hij zich vrij kan maken, dus regelmatig uh, te horen zijn tijdens de thuiswedstrijden van SV Zandvoort. via uw enige echte lokale zender, ZFM. Dat is uh, goed nieuws, Albertan. Radio onder de kerstboom. Kerstboom en zet hem op ZFM. ZFM. Ja, dan komt hij aan, hè? de single van Bent Aids en Do They Know It's Christmas. There's no need to be afraid At Christmas time we let in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 Peter Pan en kapitein Haak wandelen ook rond en nog een heleboel andere figuren. Ook de kerstman is natuurlijk met zijn gezin aanwezig. Alle kinderen mogen met de kerstman op de foto. De kerstman zit op zijn troon op het ras van Grand Café XL. In de protestantse kerk is een doorlopend programma met poppenkast. Loopt u vooral even naar binnen. Dat allemaal tijdens de sprookjeswandeling op 17 december vanaf 4 uur tot half 7. Kinderen van Zandvoort, dit mag je echt niet missen.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 Comes a time you gotta draw the line, you gotta say sometime. Don't no do it. Sometime. Sometime I say the moon. I say the moon. I say the moon. Oh when you're looking at the sun.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 I see two attack a married with me. I'm digging, I'm digging eating. Je kan ze lekker meedoen he, met deze plaat. Oeh, ah, oeh, oeh. Ah. Joh, <laughs> de digging, eh, inderdaad, de single van uh, Kovacs. Neem even een lekker slokje water. Ja, okay. ja mag ik nu wat zeggen? Ja, je mag wat zeggen. <tied> ja, allereerst komen we nog even terug op uh, dat, uh, wat we, die Jesper Rush, die dus nou uh, verslaggever is geworden bij het voetbal uh, samen met onze collega Joop van Is.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 Uh, het weihnachtsoratorium. En dat wordt uh, samengesteld en gepresenteerd door onze collega Ruud Janssen. Vanuit de goed versierde studio van CFM. Zegt het voor. Helemaal het in kerst zijn we, hè? Jawel. Nou, zo uh, vlak voor het ze weer van vier uur we're nog even tussen gauw houden. Oh, jeetje. Kalimun ook. I wil let you know what I was going through. All the time we were I thought I thought of you En dan zitten we eventjes van, nou wat zijn we nou weer ja, uh, we even... Ja, nee, over twee weken en dan op eerste kerstdag. Jezuwe. Het Weihnachtsoratorium. Ja, Toch? Op die zondag. De 24e. De 25e. 25. <laughs> 24. 25. 25. <laughs> 24. 24. Nou, nou, nou. Vanaf dus twee gaat... uur middag, zondagmiddag. <laughs> Integraal het Weihnachtsoratorium. Het gaat een mooi derde uur worden, dames. <laughs>